Van 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet is de problemen op het spoor zat... en heeft daarom besloten om zijn greep op ProRail te vergroten. De verzelfstandiging van de spoorbeheerder wordt teruggedraaid... melden Haagse bronnen aan de NOS. Het ministerie van Infrastructuur kan straks bijvoorbeeld... besluiten ongedaan maken en bestuurders benoemen en ontslaan. ProRail is verbijsterd en noemt de beslissing overhaast en onverstandig. Onbekenden hebben in Amsterdam een anti-homo-flyer verspreid. Inwoners van de wijken West en Nieuw-West hebben het pamflet in de bus gekregen. Daarin worden moslims, christenen en joden opgeroepen om zich af te keren van homoseksualiteit. Alle partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben hun afschuw over de flyer uitgesproken. De politie zoekt uit wie de flyers heeft verspreid. In Boedapest hebben duizenden Hongaren gedemonstreerd tegen inperking van de persvrijheid. Vorige week verdween de grootste oppositiekrant van Hongarije. Volgens de uitgever was de linkse krant niet meer rendabel. Maar de oppositie is ervan overtuigd dat de rechtse regering van premier Orbán erachter zit. De krant heeft een aantal corruptieschandalen onthuld, waarbij zijn partij betrokken was. De Nigeriaanse terreurbeweging Boko Haram is bereid om nog eens 83 ontvoerde schoolmeisjes vrij te laten. De groep wil daarover onderhandelen, zeggen de Nigeriaanse autoriteiten. Vorige week werden al 21 meisjes vrijgelaten. Ze maakten deel uit van een groep van 300 meisjes... die twee jaar geleden door Boko Haram uit hun christelijke school werden ontvoerd. In de Eredivisie heeft Ajax simpel gewonnen van ADO Den Haag. Het werd in Den Haag 2-0. Daardoor blijft Ajax in het spoor van koploper Feyenoord... dat vanmiddag op de valreep met 2-1 won van NEC. Het verschil tussen de nummers 1 en 2 van de Eredivisie blijft daarmee 5 punten. Het weer vannacht gaat het vanuit het westen regenen. De neerslag bereikt het noorden en oosten pas in de ochtend. Minima tussen de 9 en 12 graden vannacht. Morgen klaart het vanuit het westen op, maar er ontstaan ook weer een paar buien. En het wordt 16 of 17 graden. Dit was het. E zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM! Met nu het laatste uur.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 Nou, je ziet ook met uh, Nederlands-Indië... dat er ja. nu nog uh, dingen betaald worden aan 95-jarigen. Uh, uh, en eigenlijk uh, een groot bedrag. Ja, wat zijn er nog maar zo weinig van over. Het de zijn overleden. het is ja. een schande dat ja. dat, dat zo, laat, uh, zo ja. lang op zich laat, laat wachten. Ja. Ik had nog een vraag over de... Uh, naar aanleiding van de herdenking hè, van de vernietiging van de synagoge 75 jaar geleden... Uh, had ik gehoord dat er ook een aantal zandvoorters pas geleden een actie hebben opgestart...